Acht uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Oost-Vlaamse plaats Moerbeke heeft een Nederlander vannacht twee mensen neergestoken. Het zijn zijn broer en zijn schoonzus, meldt het persbureau Belga. De twee slachtoffers zouden in levensgevaar verkeren. Volgens getuigen begon de man te steken op een familiefeest tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Daarna sloeg hij op de vlucht. Volgens Belga is de man in Nederland bij de politie bekend vanwege geweldsdelicten. Hij is spoorloos. Op de stranden is de dag goed verlopen. De reddingsbrigade zegt dat het enorm druk was, maar dat het niet tot problemen heeft geleid. Wel raakten meer dan 100 kinderen in de drukte hun ouders kwijt. Ouders kregen het advies om hun kinderen een bandje om te doen en goed op ze te letten, maar het is niet overal gebeurd. Strandgangers werden ook gewaarschuwd voor het koude zeewater. Twee mensen die toch de zee in waren gegaan, zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is zorgelijk. Meervoudig Olympisch kampioen Haile Gebre gaat niet naar de Olympische Spelen. Hij had zich al niet weten te plaatsen op de marathon... en wist zich vanavond ook niet te kwalificeren op de 10 kilometer. Op de Ethiopische selectiewedstrijd op de FBK Games in Hengelo... moest Gebrselassie vijf landgenoten voor laten gaan. Hij liep tot het laatst in de kopgroep, maar toen er in de laatste ronde werd versneld... was de 39-jarige hardlooplegende kansloos. Tennisser Igor Sijsling is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld... Hij verloor in vijf sets van de Luxemburger Gilles Muller. Het was een slopende partij. In de laatste set vroeg Zijsling een blessurebehandeling aan... omdat hij last had van zijn schouder. Zijsling had zich via de kwalificaties geplaatst... voor het hoofdtoernooi in Parijs. Het weer. In het oosten kans op een bui. Verder droog en helder. Het koelt vannacht af tot 11 à 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan iets minder warm dan vandaag. 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. De A58 Tilburg naar Breda is tussen het knooppunt Sint Annabos en Ulverhout dicht door onderzoek naar een ongeluk. Verkeer naar Antwerpen moet Utrecht en Rotterdam volgen, dat is via de A27, de A59 en de A16. En op de A2 Den Bosch naar Utrecht is bij het knooppunt Oude rijn de verbindingsweg dicht. En dit was de verkeersinformatie. De vrouw, de reunie, uit de kast, de keuringsdienst van waarde, spoorloos, de wandeling, brandpunt, tijd voor twee. Ja, heel veel mensen kiezen voor de programma's van de KRO. Kies ook voor de KRO en kies één van de vele cadeaus. Word voor een tientje lid op kro.nl en kies jouw cadeau. Benut u of uw organisatie alle online kansen.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Dit is Radio 1. WPRO NTR Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Vandaag nemen we het proefdier onder de loep, of liever gezegd de alternatieven voor proefdieren. Want niet alleen dierenliefhebbers, maar ook wetenschappers willen het gebruik van proefdieren zoveel mogelijk beperken. Niet alleen omdat dat diervriendelijker is, maar ook omdat alternatieve methodes vaak betrouwbaarder en efficiënter zijn. Een win-win situatie dus. In de studio hoogleraar toxicologie Jos Kleinjans... verbonden aan de Maastricht Universiteit... en Hans van Leeuwen, hoogleraar calcium en botmetabolisme... aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Allebei experimenteren zij met baanbrekende onderzoeksmethodes... om van het proefdier af te komen. En dan bedoel ik ook met het hele gebruik van proefdieren. Een nieuwe weg die niet altijd over rozen gaat. Meneer van Leeuwen, hartelijk welkom in de studio. U werkt ook samen met uh, dieractivisten. Dat, dat lijkt me niet een hele natuurlijke combinatie, een, een professor en een dieractivist. Um, ja, dat is eigenlijk zo gekomen dat, uh, dat wij een subsidieaanvraag van ZonMW hebben gekregen. En dat uh, Proefdiervrij eigenlijk een, uh, een beleidsverandering heeft ondergaan. Waarbij ze hebben gezegd, we gaan proactief meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe dierexperimentele dier modellen. Uh, waarbij geen proefdieren meer gebruikt worden. Maar u uh, heeft zelf ook onderzoek gedaan op proefdieren. Dus, dus dan zaten eigenlijk uh, voormalig vijanden aan tafel. Uh, of overdrijf ik nu? Uh, ik denk dat u overdrijft. Uh, in die zin dat wij hebben gebruiken natuurlijk wel eens proefdieren. Minimaal. En uh, dat, uh, uh, dat proberen wij met deze nieuwe methode zo uh, nog verder terug te brengen. En om nou van vijanden te spreken, ik denk dat dat uh, iets te ver gaat. Maar er zijn, er zijn heel veel verhalen bekend, toch, van dreigementen en, en aan huis komen... en dieren die s'nachts werden weggelaten, wat natuurlijk ook ontzettend vervelend en gevaarlijk is. Maar dat heeft u allemaal nooit meegemaakt. Dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Hè. We gaan het zo hebben over de, over de manier waarop jullie samenwerken aan alternatieven voor proefdieren. Maar eerst uh, Jos Kleinjans. Wat is er eigenlijk mis, uh, puur wetenschappelijk, los van de ethiek en los van dat het zielig is voor zijn muis... wat is er eigenlijk mis met de muis als proefmodel? Um... Nou, niet zo betrouwbaar. Dus vanuit de toxicologie zijn we natuurlijk bezig... met het bepalen van veiligheid van chemicaliën. En daar zijn een serie testen verplicht. En daar horen muizen en rattenstudies bij. Daar gaat het meestal om testen... waarbij de dieren herhaaldelijk gedoseerd worden. Soms gedurende hun hele leven. Met de bedoeling dat er dan vervolgens een resultaat uitkomt... dat iets zegt over de veiligheid van die chemicaliën voor de mens. En als je dan gewoon naar de statistiek kijkt... En, en aan de voorbeelden die er zijn. Dan zie je dat in, in buitengewoon veel gevallen die proefdierexperimenten wel resultaten opleveren natuurlijk. Maar die resultaten zeggen niet zoveel over de veiligheid van de mensen. Bijvoorbeeld het voorspellen van kankerverwekkende eigenschappen van chemicaliën voor de mens. Nou, dan neem je dus een proefdier en je geeft twee jaar lang het stofje. Je telt, het tumoren. En dan vraag je, je af of het dus wel of geen kankerverwekkende stof is, die uitspraak is voor 60% betrouwbaar voor de situatie in de mens. Maar bijna al het onderzoek waar wij over lezen in de krant... Uh, is gedaan op muizen. Als het gaat om een nieuw medicijn... of, of, om, of om inderdaad de toxicologische effecten van, van chemicaliën. De, de muis is bijna het standaard proefmodel. Ja, dat hebben we met elkaar zo afgesproken. De muis, de rat, vaak ook de vis. Maar dat hebben we met elkaar zo afgesproken. Uh, als er dan meer specifiekere vragen zijn... dan komt de hond in beeld, of soms ook een aap... En uh, zo hebben we dat uh, 30, 40 jaar uh, hebben we dat gedaan. Terwijl het eigenlijk niet zo heel betrouwbaar is. Nee, maar het, duurt, het punt is natuurlijk dat het enige tijd duurt voordat je zoveel gegevens hebt verzameld dat je tot conclusies kunt komen waaruit blijkt dat het niet zo betrouwbaar is. En dat geeft uh, vaak uh, drastische gevolgen. Bijvoorbeeld, uh, er wordt een, een, een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, dat wordt conform de regeltjes van de kunst getest, dus inclusief proefdierexperimenten. En op het moment dat dat geneesmiddel dan de volgende stap ondergaat... namelijk toch een keer getest worden in de mens... voor 30, 40 procent van die gevallen ontstaat er toch een schadelijkheid bij de mens. Dat betekent dus dat die proefdieren een onbetrouwbaar resultaat hebben gegeven. Er was dat schandaal een aantal jaar terug in Engeland... waarbij eh, proeven werden gedaan met een nieuw medicijn op mensen. Alle proeven op dieren waren zonder problemen verlopen. En die mensen die zwollen ineens op en die kregen allemaal nare klachten... en, en gingen uiteindelijk deels ook dood. Uh, bedoelde u de Tegenerocase? Te Die mensen zijn niet doodgegaan. Het, het, het, het stofje is getest op proefdieren. Op zelfs om bepaalde redenen op apen. In redelijk hoge dosering. Veel hogere doseringen dan ooit aan een mens zou worden gegeven. Bij de eerste klinische trials, zoals dat heet... Ik geloof zes of acht uh, vrijwilligers hebben dat stofje genomen. En die lagen binnen, binnen een paar uur allemaal op de intensive care. Dus ja. bij de muis uh, kon dat stofje wel. En bij de mens, ja. los van de vraag of ze nou ja. uiteindelijk doodgingen of ja. niet. Ja, een belangrijke vraag. Voor ja. Die, zeker voor die mensen. Ja. Maar. Wat voor alternatieven zijn er? Want, want u, u werkt uh, ook aan alternatieven. Om, om, om chemische stoffen of giftige stoffen te testen, hoe gaat het in zijn werk? Ja. Nou ja, goed, wij met ons Nationale Centrum voor Toxicogenomics kiezen wij dus voor de zogenaamde OMICS-benadering, en OMICS staat voor technologieën die dus de moleculaire gebeurtenissen in een cel heel adequaat kunnen beschrijven, dat zijn allerlei verschillende technologieën en die, die zijn een beetje voortgekomen uit het ontrafelen van het humane DNA, ongeveer tien jaar geleden heel erg krachtige technieken waarmee je dus alle gebeurtenissen zo beetje die we in een cel kennen, kunnen beschrijven ontzettend veel informatie wordt op die manier uh, uh, opgeleverd. Opgele opge en die technieken kunnen, kunnen we loslaten op, uh, op celmodellen. Dus uh, zeg maar uh, menselijke cellen in een die in een petrisch schaal die groeien. Om op die manier uh, voorspellende eigenschappen van chemicaliën te kunnen testen. En Omdat we dus A. In die, diep in die mechanismes duiken en B. Zoveel gegevens verzamelen. Blijkt dat met grote, nauwkeurig, grotere nauwkeurigheid dan de proefdiermodellen te dus kunnen. Dus je, je hebt gewoon een paar <clears throat> menselijke cellen. Ja. Hoe kom je daar aan, die, die kweek je? Uh... Nou, soms kun je ze wel van een mens krijgen, bijvoorbeeld bloedcellen. Of je kunt, je kunt uit een ziekenhuis, uh, in het kader van de chirurgie, uh, bijvoorbeeld levercellen krijgen. Uh, je kunt ook cellen gebruiken die uh, eigenlijk uh, van tumor, menselijke tumoren afkomstig zijn. Uh, die groeien ongecontroleerd, dus wild in zo'n schaaltje. Dus die groeien heel erg goed, daarvoor zijn er ook kankercellen. Dat zijn natuurlijk niet de normale lichaamscellen, maar je kunt daar toch wel uh, het een en ander uit afleiden. En laatstelijk zijn we ook in staat om van, van humane stamcellen uh, cellen te maken... die uh, zeg maar bepaalde Organen representeren. Die kunnen we ook gebruiken. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. We gaan even luisteren hoe dat er in het laboratorium aan toe gaat. Het testen voor chemische stoffen oplossen cellen. We zijn geweest in het laboratorium van toxicoloog Bob van der Water in, in Leiden. En hij maakt gebruik van levercellen. Omdat die over het algemeen. Dat zijn de cellen waar schadelijke stoffen het meest binnenkomen. Uh -huh. Ja, ik sta hier, het is, het is een uh, donkere kamer, het is ook wel een beetje klein en er staat een enorme microscoop. Ja, ja als je klaustrofobisch bent, dan. Uh, het is beter dan een toilet, maar uh, het is donker, maar je bent heel gefocust als wetenschapper, dus dat geeft niet. Nee. En je ziet hier hele spannende dingen, dus dat is ook leuk. En wat gebeurt er dan precies, want we hebben die microscoop en daar ligt een plaatje onder. Ja. Het is een plaat van 96 vakjes, zeg maar. Dat noemen we een welletje. In elk vakje zitten cellen. Hoeveel celletjes liggen daarin? Per uh, vakje zitten er dan ongeveer 5000 cellen in. Die celletjes die bewegen allemaal, zijn allemaal wel een beetje bezig. Ja. En dan vervolgens gaan jullie daar een stof bij brengen of zo? Ja, wat we, wat we dan uh, doen, in, in elk welletje doen we een, een, een apart stofje... Uh, dat is een stofje die getest moet worden op schadelijkheid. Ja. Um, en elk welletje heeft of een andere concentratie van dezelfde stof. Of we variëren de stoffen. En dan met een lens van onder kijk je eigenlijk naar die cellen. In zes minuten scant hij zijn hele plaat. En dat gaat weer terug naar hetzelfde begin. En dan begint hij weer opnieuw. En op die manier maak je in elk welletje een filmpje. En op die manier kan je dus in, in sneltreintempo, zou je het kunnen noemen... naar een heleboel verschillende condities kijken... Maar omdat we het ook in de tijd doen, kunnen we dat ook live zien. En dat, is, dat maakt het juist ook zo mooi dat je eigenlijk ziet wat die cellen doen. Hetzelfde als je een psycholoog bent. Als je een foto van iemand neemt, dan weet je niet wat die, wat, wat die persoon eigenlijk voor gedrag heeft. Maar omdat je dit nu live volgt, kan je echt het gedrag van die cellen bekijken. En het gedrag leert natuurlijk veel meer dan als je een foto van iemand ziet. op het scherm, daar zie je eigenlijk uh, hoeveel we dan kunnen zien. Je zie je inderdaad echt allemaal, uh, het lijkt wel een soort onderwateropnames. Het is een soort kikkerdril eigenlijk. Kik... Ja, ik heb wel vaker vreemde associaties. Het <laughs> ja, nou, is leuk om dat van een uh, leek, als ik je zo mag noemen, om dat waar uh, te nemen, dat kikkerdril is. Wij vinden het nog steeds levercellen. Maar hoe kun je nou uh, aan het, het gedrag van zo'n cel zien dat, dat er iets gebeurt met die stof? Wat, wat, wat we hier eigenlijk doen is kijken of er lampjes in cellen aangaan. Uh, en als het lampje aangaat, dat betekent dat, dat die cel eigenlijk schade heeft ondervonden. Want... Briljant, een lampje aan een cel. Een lampje aan een cel. Ja, het lampje is hier is natuurlijk wat complex. Er zit geen uh, echt lampje in. Maar het is een uh, groen, uh, fluorescerend eiwit die tot expressie komt in de cellen als die stress heeft. En dat zien we dan eigenlijk. Dus jullie stoppen eerst bij wijze van spreken dat eiwitje... wat licht gaat geven in, het, in de cel? Ja. En dan ja. vervolgens kijk je van hoe reageert die cel daarop? Ja, nou, het, het eiwitje staat normaal uit. Pas als de stress aan is, dan doet de schakelaar aan... en dan gaat dat lampje aan. En op die manier wordt het geschakeld. Het zit natuurlijk iets complexer. De moleculaire biologie is iets complexer dan dat... Uh, maar dat is wel de basis, zeg maar. En, en je hebt een heleboel schakelaartjes in de cel. En elk schakelaartje is voor bepaalde stress. En dat lampje dat gaat aan als die cel zegt au. Ja, als die cel auw zegt en hij kan au zeggen of au of auw. <laughs> en dan gaat het lampje uh, een klein beetje aan of verder aan of heel erg aan. Nou, dan kan ik nu al zeggen dat die chemische stof behoorlijk wat reacties oproept. Want ze zijn, ze zijn toch behoorlijk groen? Ja, nou, dat, dat zie je dan eigenlijk. Dus de, de, de hoeveelheid van groen licht, van dat groen fluorescent eiwit... de hoeveelheid van het groen licht zegt ook iets over de mate van de schade. En ook hoe meer cellen oplichten, hoe erger de schade. En dat betekent dus eigenlijk dat je in een, in een oogwink van stoffen kan zien... of ze wel of niet schadelijk zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt ja. En in proefdieren zou dat een hele, hele toestand zijn geworden... Uh, ja, al zou je een, een, een doos respons, een, een, een verschillende uh, hoeveelheden van stof, wat je hier in feite ook doet. We hebben verschillende stoffen en verschillende concentraties. Dat zou je voor elk welletje, zou je zeg maar één proefdier nodig hebben. Maar nou is het natuurlijk uh, genuanceerder, want het hele proefdier, daar zie je natuurlijk wel alle organen en alle cellen daarin. Dus daar kan je ook relatief ook heel veel informatie uit halen. Terwijl we hier eh, kijken we natuurlijk naar alleen levercellen. Ja, het heeft toch wel... Ja, ik vind het ook wel weer aandoenlijk als je er naar kijkt. Heb, heb, hebben ik jullie dat hier, nou ook wel eens? Ja, het is uh, vrij opwindend, kan ik je zeggen. <laughs> je kan het als kikkerdree opwindend vinden... maar wij vinden het als celbioloog opwindend om naar dit soort filmpjes te kijken. Anonieke Smit nam een kijkje in het proefdierloze laboratorium van toxicoloog Bob van Water. Jos Kleinjans, vindt u het ook opwindend als u kijkt naar de, naar de cellen in het schaaltje? Nee, ik vind het niet opwindend. Ik, ik ben blij dat collega Bob zijn emoties zo uh, tentoonstrijd. Maar ik, ik, ben meer, ik word meer opgewonden door de, door de resultaten die de experimenten opleveren. Omdat die, zoals ik al eerder zei, verrassend goed zijn. De benadering... Die, die nu dan aan de orde is, waar we in Nederland dan nogal veel werk van maken... levert eigenlijk al relatief snel, dus in de eerste serie experimenten... nog geen honderden stoffen zijn getest, maar een tientallen stoffen zijn getest al verrassend goede resultaten, Op verbeteringen van de resultaten van die, van die proefdiermodellen. En dat is maar, ook wel opwindend. Laten we eens heel praktisch kijken. Er moet een nieuw cremmetje op de markt komen. Weet ik het, zonnebrand of vochtinbrengende crème. En, en dat mag tegenwoordig in Nederland niet meer op dieren getest worden. Dus dan, dan stoppen we een beetje van dat cremmetje in, in een kweekje met cellen. Ja. Overigens mag het in heel Europa niet meer. In heel Europa niet, maar dan... dan um zie je toch uiteindelijk maar een deel? Want, want het is toch nooit zo complex als een heel mens, zo'n ja. zo hoopje cellen? Ja, maar kijk, um, om te beginnen, um, voorspellen uh, gaat... zeker als het dan om de schadelijkheid van stoffen gaat... gaat nou eenmaal gepaard met een zekere onzekerheid. als 100% nauwkeurigheid bestaat niet. Um, de vraag is hoe dicht je erbij komt. En uh, de andere vraag is wat wij met z'n allen als samenleving bereid zijn... om te accepteren in termen van onzekerheid... En als we dus uh, met, met, met celmodellen uh, een voorspellend resultaat krijgen van zeg 70, 80 procent, daar waar het proefdiermodel beduidend lager zit, dan hebben we met z'n allen al vooruitgang gebo geboekt. En dat is dan toch belangrijk hoe het nou, hoe het nou kan dat, uh, dat, dat, dat je met een beperkte test, een test op beperkte cellen voorspellingen kunt doen. Ja, dat heeft veel te maken met het feit dat we de biologie... dus adequaat kunnen beschrijven dankzij die moderne technologieën. Hoe meet je dat eigenlijk, die percentages... dat het bij een, bij een muis 60% ja, voorspellend is, be is? Betrekkelijk simpel, je neemt een bepaald aantal stoffen... Uh, die je kent, waarvan je weet... Uh, bekende toxicologische stoffen, want je weet wat ze doen. Uh, die, die gooi je bij die cellen en je kijkt naar het resultaat. En dan uh, je, je bouwt op die manier een bepaalde voorspeller op. Die en die moleculaire processen die voorspellen dan uh, uh, het resultaat. Dan neem je een aantal stoffen die je met ogen dicht uit de kas haalt... om het zo maar te nemen. Uh, die gooi je er ook bij en dan voorspel je welke stoffen dat zijn. Dus een stofje wat, uh, hoe dan ook, een ongewisse dood met zich mee zou brengen... gooi je in het kweekje en dan zie je of dat ook ja, gebeurt. Ja, ja, ja. ja, zoiets. Maar hoe zit het dan, uh, als je bijvoorbeeld... Uh, Cola of koffie of, of drank in het, in het hoopje cellen uh, gooit. Wat voor, voor de mens allerlei reacties uh, teweeg kan brengen. Ja, dat is dus even iets ingewikkelder. Want nu praat u over een mengsel. Uh -huh. En misschien klinkt dat dan gek. Maar uh, wij testen geen veiligheid van mengsel's. Wij alleen testen maar, de veiligheid maar van individuele stoffen. stoffen. Ja. Ja. En als je dan 100% alcohol doet. of 100% cafeïne. Of, uh... Wat, dan gaan de cellen dood. Zo toxicologisch is het allemaal? Ja, we leven in... Kijk, het gaat, in de toxicologie is er één eh, open deur die altijd ingetrapt wordt... en dat is het verhaal over de dosis. Dus, eh, of iets giftig is of niet giftig is, dat wordt bepaald door de dosis. Eh, dat betekent dus dat je bij hogere doseringen op, op ongewenste eigenschappen kunt stuiten. Daar waar dat bij lagere doseringen niet het geval is. Wordt er heel uh, angstvallig gewacht op deze ontwikkeling? Want, want het is dus nu in Europa uh, verboden om kremmetjes om en, en andere middelen op dieren te testen. Maar die fabrikanten moeten toch verder en die kunnen ook ja. niet zomaar dingen op de markt gooien. Nee, die, die hebben nog even tijd, maar in feite is, de, is het verbod in 2013 uh, volledig operationeel. Uh, dat betekent dat, uh, dat er geen uh, proefdieren meer mogen gebruikt worden om nieuwe crème te testen. Maar er mogen ook geen crème meer op de markt worden gebracht... die elders, zeg maar, buiten Europa met proefdieren zijn geëvalueerd. Dus het is volledig einde oefening. Uh, en dat betekent dus dat ze het met de bestaande stoffen moeten doen. En eh, dat betekent ook dat die branche niet kan innoveren en die branche wil innoveren. Want die denken tegenwoordig aan compleet andere stoffen in vergelijking met waar ze de laatste 100, 200 jaar mee bezig zijn geweest. Dus anti-rimpelcremes, die worden nu geacht eh, door de huid te penetreren. Om bijvoorbeeld spierweefsel onder de huid eh, aan te pakken. Dat er andere stoffen de celgroei onder de huid moeten stimuleren. Want het schijnt dat we van die rimpels af willen. Uh, en dat betekent dus dat er dus biologisch actieve componenten aan de cosmetica worden toegevoegd. Nou, onze huid is niet bedoeld om stoffen te laten penetreren dus dat moeten nog speciale trucjes worden toegepast om dat te bevorderen dat wordt bijvoorbeeld overwogen om dat met nanodeeltjes te doen. Dus we praten over een compleet nieuwe generatie cosmetica en dat betekent dat dat natuurlijk getest moet worden op veiligheid. Er zijn echter geen proefdiermodellen meer voor en dat betekent dus dat de hele sector in een spagaat staat. Overigens de wetgever heeft dat denk ik ook wel iets te doen, want je kan natuurlijk wel iets verbieden, maar aan de andere kant, als je nog steeds eist dat proefdier-experimenten gedaan worden om de veiligheid te bepalen, ja, dan help je die branche natuurlijk ook niet. Dus het is, ik denk dat de cirkel nog niet helemaal rond is. Uh, maar inderdaad, dat is dus een groot probleem. Ik denk dat een nog groter probleem de geneesmiddelenontwikkeling is, waarbij, alsof om de reden die ik net uitlegde, het zo is dat in vele gevallen kandidaatgeneesmiddelen toch worden afgekeurd omdat ze in de mens schadelijk zijn. En dat betekent dus niet alleen een ongelooflijke economische verliespost. Ik bedoel, een farmaceutisch bedrijf is tegen die tijd... gemiddeld 800 miljoen euro kwijt. En dat mag dan regelrecht de prullenbak in... als het blijkt dat het stofje toxisch voor de mens is. Maar patiënten krijgen dus geen nieuwe geneesmiddelen dan. Dus dat, dat is echt een heel groot probleem. De, de... Dus er zit ook uh, vaart uh, achter dit onderzoek. Er ja. wordt heel erg op gewacht. Ja. Iets wat je ook vaak hoort is dat uh, bedrijven, farmaceutische bedrijven of cosmetische bedrijven, hun resultaten onderling helemaal niet goed uitwisselen. Dus dat heel veel onderzoek dubbel gebeurt. ja. Nou, ik denk tiendubbel. Uh, wel ik denk dat ze farmaceutische bedrijven wisselen hun resultaten in het geheel niet uit. De anekdote is dat, ze, dat een twaalf tal farmaceutische bedrijven een Europees project met z'n allen hebben gedaan. Dus ook met geld van de Europese Unie. Uh, dat is, het project is twee jaar geleden afgerond. Waar uh, twaalf bedrijven. Die bedrijven hebben uh, uit hun kasten, hè, dat heb ik verteld, er moeten bekende stofjes worden gebruikt. Hebben ze dus stofjes gehaald die dus bekend uh, schadelijk waren voor de lever of voor de nier. En die Stofjes zijn aan, wel, nog hadden we proefdieren toegediend en met die omix-technologieën doorgemeten. Maar ze hebben elkaar niet verteld welke stofjes dat zijn. En die stofjes die zijn uit hun productie gehaald in de jaren negentig, toen al. En nog altijd weigeren ze om de identiteit van die stof ten opzichte van elkaar te onthullen. Want je geeft iets van je gedachtegoed bloot. Toen, er... toen dachten wij dat en dat. Ja, is, is daar niet iets op te bedenken? Zijn jullie daarmee bezig? Nou, wij niet, want wij zijn gelukkig een academie. Dus wij hebben ons met dit soort dingen niet, uh, niet echt... Uh... Nou ja, het zou toch kunnen dat je, dat je vanuit de universiteit stimuleert dat er een... Databank. Ja, ja nee, maar dat, dat is het dus. En we proberen dus die farmaceutische bedrijven te bewegen om zoveel mogelijk hun data publiek te maken. En gelukkig zie je dat nu ook gebeuren. En er zijn verschillende bedrijven die, die hun data, bijvoorbeeld Janssen en de om maar eentje te noemen, eh, de Pfizer, die hun data eh, publiek hebben gemaakt. Althans, zeker voor een groot deel. We, helemaal, helemaal precies weten we het niet. Uh, maar daar zijn wel bewegingen. En we kennen gelukkig ook privaat publieke samenwerkingen... zowel in Nederland als, als in Europa bijvoorbeeld... waar dus binnen uh, bepaalde consortia... waar dan vertrouwelijkheid en dergelijke allemaal keurig geregeld is... wel bedrijven en universiteiten samen aan de tafel zitten... om samen onderzoek te doen. En dan vindt er toch wel iets van het delen van data plaats. Maar helemaal het achterste van een tong laten zien, dat gebeurt niet. Zal het uiteindelijk niet zo zijn dat als je celmodellen maakt... en die worden steeds complexer, dat dan op een gegeven moment daar ook protest tegenkomt. Omdat ze zeggen van ja, je hebt toch eigenlijk een soort, uh, soort zebravisje... of een half zebravisje gemaakt en dat vind ik ook zielig. Nou, het, het dit is wel een, in zoverre een probleem... dat het uiteindelijk uh, de regelgevende autoriteit uh, in Europa is... die moet bepalen of een test uh, tot, de wet, uh, tot wet gebombardeerd wordt. Uh, en uh, daar zitten ook mensen die moeten besluiten nemen... of ze een test wel of niet uh, toegankelijk verklaren. En daar zit wel een zekere hapering... omdat men denkt van ja, met name die zogenaamde technologieën, die zijn toch wel heel erg complex. Uh, en die, die beschrijven de, de biologie die ook nog alsmaar complex wordt. We, hebben, we beginnen steeds meer inzicht te krijgen in de complexiteit van de biologie. Uh, op een buitengewoon geraffineerde manier. En wij staan er eigenlijk een beetje als, als regelgevers... met de mond vol tanden. we moeten maar van die van die wetenschappers aannemen dat het zo is zoals zij ons vertellen. Dus ze kijken van hun eh, positie toch een beetje tegen een zwarte doos aan. En dat betekent dat er wel enige hapering is, enige misschien wel een klein beetje weerstand hier en daar eh, tegen die moderne essays. En dat vertraagt wel de acceptatie ervan. Eh, in de Verenigde Staten, waar, waar de regelgevende autoriteiten eh, gevormd worden, instituten die zeer veel wetenschappers in dienst hebben, is men daar iets soepeler in. We willen in deze uitzending ook een aantal uh, proefdieren voorstellen. En we hebben dus uh, een paar proefdieren gekozen met een verrassende gelijkenis met de mens, althans genetisch. En daardoor leveren ze onderzoekers een schat aan informatie voor de mens op, neurobioloog Jasprie Noordermeer van het Leidse Universitair Medisch Centrum. Die steekt de loftropet over Drosophila, ook wel bekend als fruitvlieg. Heeft hele mooie rode oogjes. Meestal tenminste. Hele primende rode oogjes. Uh, heeft twee vleugels. Heeft zes pootjes. En uh, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Misschien is de heet factor niet zo hoog. Maar ik vind ze er wel heel mooi uitzien. Wat vind jij nou eigenlijk het, het allermooiste aan zo'n fruitvliegje? Wat, waar zeg je van, nou daar, daar val ik echt wel op? Nou, eigenlijk wel echt wat je ermee kan doen. Er zijn een aantal genetische aandoeningen... Hè, die tot euh, hele desastreuze ontwikkelingsstoornissen in de mens euh, kunnen leiden. En van allegenen die bij de mens betrokken zijn bij menselijke aandoeningen... komt ongeveer 80% in de fruitvlieg voor. Dus we kunnen de gegevens die we krijgen uit het werk met fruitvliegen... heel mooi extrapoleren naar de mens. Maar wat je ook gemakkelijk kan doen... bij de fruitvlieg zijn er een aantal proeven die we kunnen doen... die specifiek gedrag blootleggen. En dat is de laatste twintig jaar... wordt de fruitvlieg nu ook gebruikt om genen te identificeren... die verantwoordelijk zijn voor bepaalde afwijkingen in gedrag. Uh, bijvoorbeeld seksueel gedrag in fruitvliegen. Uh, de fruitvlieg dat lijkt op dat ook... van ons? Nou, ja. Uh, als u nou een fruitvliegje ziet, hè, zo kan ik zeggen, op, op, op uw fruitschaal thuis. Kijkt u daar anders naar dan dat ik daar nou zou kijken? Ja, ik denk het wel. Maar u slaat ze wel gewoon dood, neem ik aan, toch? Of niet? Nou, ja. Wat ik meestal doe, is zo snel mogelijk het fruit verwijderen. En dan, uh, dan ben je zo vanaf. Ik ga niet achter uh, de fruitvliegen aanjagen thuis, nee. Dat komt ook wel met name, omdat... Je krijgt zoveel zeer interessante, leuke informatie waar je echt wat mee kan. Ja, je hebt ook wel een beetje een soort dankbaarheid, toch, denk ik? Ja. <lacht> Neurobioloog Jaspri Noordermeer die, uh, maakte Annemieke Smit deelgenoot van haar enthousiasme voor de fruitvlieg. Hans van Leeuwen zit hier in de studio. Hij is uh, hoogleraar calcium en botmetabolisme. En hij werkt al jaren aan de Ontwikkeling van een proefdiervrije manier om borst- en prostaatkanker te onderzoeken. U heeft het ook uh, heel lang op muizen uh, gedaan? Uh, op ik heb zelf eigenlijk dat onderzoek nooit op muismodellen gedaan. Maar uh, in, in jullie vakgroep gebeurde het voorheen toch neem ik aan gewoon uh, op de muizen? Wereldwijd muis. gebeurt het heel veel op, uh, met dierexperimentele modellen. En dan met name muis. Wij zelf hebben dat, uh, dat nooit uh, uitgevoerd. Wij zijn eigenlijk direct gestart uh, met een humaan, een menselijk uh, botmodel... Uh, dat we ontwikkeld hebben de afgelopen tien jaar, hebben we veel tijd ingestoken. En het, uh, dat was primair gericht om te begrijpen hoe wij botvorming konden stimuleren. Maar uh, gezien het feit dat prostaat en borstkanker preferentieel metastaseren naar bot... Uh, hebben we dat model ook aangewend om zeg maar, metastases te kunnen gaan bestuderen... en in een volledig humane context dus niet zoals het vaak gebeurt, het implanteren van, of het injecteren van humane tumorcellen in een, uh, in een proefdier. Hoe gaat dat heel praktisch? Want, want u gebruikt een aantal medische termen. Uh, u, bent, u bent ook onderzoeker, dus dat mag. Maar, maar je, je maakt een stuk bot, of hoe, hoe kom je aan dat stuk bot? Nou, we maken geen stuk bot. Wij, wij maken gebruik van uh, humane botcellen. De cellen die het bot vormen. En die kunnen wij kweken. En die kunnen wij dusdanig stimuleren... dat zij in een periode van zo'n drie tot vier weken... gaan zij een, een extracellulaire matrix maken. Dat moet je beschouwen zeg maar de bewapening van het beton. Als je aan beton de vergelijking wil maken. Dus je, je gooit die cellen in een, in een schaaltje nou, of zo? Nou, die leggen we heel voorzichtig in een schaaltje. Ja, He? en, en, en dan, dan gaat zich daar echt bot vormen. Ja, dan stimuleren dus... we ze. En dan gaan ze allerlei processen doorlopen... Eh, waardoor ze een, een, een matrix maken... Uh, die ze uiteindelijk, waar ze calcium en fosfaat in gaan afzetten... Het, hetgeen de het bot zijn hardheid geeft. Nou, dat is een heel dynamisch proces... waar we met de omics-technologieën die reeds eerder genoemd zijn... heel mooi in kaart gebracht hebben wat er op bepaalde momenten gebeurt. Maar wat is nu gebleken? Dat deze cellen ook een hele belangrijke rol spelen... bij de interactie met tumorcellen. Dat zij blijkbaar iets maken wat voor borst- en prostaatumorcellen heel aantrekkelijk is. En zo zijn wij gestart om dat model te gaan exploiteren in die richting. zeg maar, En te gaan ontwikkelen, zodat we kunnen gaan kijken naar de interactie... tussen humane tumorcellen en onze botcellen, die bot gemaakt hebben. En uh, een model te ontwikkelen... Uh, en, en dat is waar we uh, samen met Proefdiervrij eigenlijk... Uh, daar een ondersteuning van, van hebben gekregen... te kijken hoe we kunnen bestuderen dat die tumorcellen... ook naar het bot en de botcellen die we gekweekt hebben, toe bewegen. Dus je, dus je maakt echt... eerst, eerst bot en vervolgens ga je kijken... Uh, hoe een tumor zich verhoudt tot dat stuk bot. Die Want die kunnen interacteren als het ware... hoe die tumorcellen, uh, als ze bij die botcellen aanwezig zijn... Of die tumorcellen die botcellen beïnvloeden, of die botcellen de tumorcellen doen groeien. Nou, dat blijkt in een aantal gevallen uh, het geval te zijn. Dat is één kant van de zaak. En de andere kant is om te kijken wat voor een, inderdaad aantrekkelijke stoffen scheiden die botcellen nou uit. Dat die tumorcellen inderdaad, richting die botcellen gaan. Want, want een tumor heeft allemaal dingen nodig... en, en die, die kruipt naar dat bot toe... want daar vindt hij wat hij nodig ja, heeft. Ja, nou, nou metastase van, van, van tumor... vanuit een primaire tumor. Dus de uitzaaiing is een heel complex proces. Dus wij pretenderen ook niet dat we dat hele proces kunnen bestuderen. Maar wij zijn in ieder geval bezig met een onderdeel daarvan. En dat is die hele belangrijke interactie met, met het bot. En dat zou dan bij de mens kunnen verklaren... waarom uh, kanker uiteindelijk naar je botten uitzaait? Nou, als wij dit model, en daar in die fase zijn wij... want je moet goed begrijpen dat uh, het ontwikkelen van zulke soort modellen... heeft een hoog risico, is zeer complex, vergt heel veel tijd. En in de wetenschappelijke wereld draait alles om publicaties. En het ontwikkelen van een model leidt vaak niet altijd direct tot publicaties. Dus het is een investering die u doet met het idee... daar inderdaad op een gegeven moment dusdanige gegevens uit te krijgen... dat je kan voorspellen, en dat is het idee wat wij met het model hebben... dat bepaalde tumorcellen wel naar het bot migreren... en andere tumorcellen niet. Dat is één aspect daarvan. Een ander aspect daarvan is dat we kunnen gaan begrijpen waarom omdat we uh, waarom ze daar naartoe migreren. We hebben heel veel moleculaire data... dat we weten wat die cellen maken. Dus als ze we wel of niet gaan... weten we eigenlijk meteen wat voor stoffen daar aanwezig zijn... die gemaakt zijn door de botcellen. En een derde aspect is... dat we ook zouden kunnen gaan interfereren in die migratie. Dus dat je iets zou kunnen doen om te voorkomen... dat uh, een exact. kanker uitzaait naar de bot. Exact. En, en daarmee, als het ware... Uh, een, een screen zouden kunnen doen... Nou ja, er zijn al een aantal, in het eerdere deel van deze uitzending... het uh, screenen van stoffen. Dat zou in dit geval ook zo kunnen zijn. Dat, dat er een, een panel is van interessante stoffen... die misschien migratie of interactie met botcellen zouden kunnen voorkomen. En onze hoop is dat wij het model dusdanig kunnen ontwikkelen... dat we een goede screen kunnen uitvoeren... en dat we het, sto het aantal stoffen dat eventueel misschien nog... in een bepaald diermodel getest zou moeten worden... terugbrengen tot misschien één of twee. Maar even helemaal terug naar de praktijk. Jullie, okay. jullie kweken bot, jullie, jullie stoppen humane botcellen in een in een bakje. Een bakje, Kweekbakje, wat ook al eerder te sprake gekomen is. Heel voorzichtig. Ja. En, en dan <laughs> hoe, hoe stop je daar dan vervolgens die tumor bij? Uh, die, ja, die stop je daar met dezelfde, ja dat heet pipeteren, die, die pipeteren met een spuitje, ja breng je die daarbij. En hoe, hoe kom je aan die tumorcellen, die, die uh, haal je weg bij iemand? Of? Uh, nou dat, dat is in een fase waar we nog, die we nog moeten bereiken. Waar we nu gebruik van maken is, uh, zijn bestaande tumorcellen. Uh, en we hebben ons primair gericht nu even op prostaatcellen en waar we gebruik van gemaakt hebben is een bekende tumorcellen een tumorcellijn die afkomstig is uit een botmetastase bij een mens. En een tumorcellijn die afkomstig is van een lymfkliermetastase. Dus in die zin hebben we eigenlijk al twee cellen ter beschikking. Waarvan de een oorspronkelijk ook naar bot gegaan is en de andere oorspronkelijk niet. En die proberen we als het ware uh, ja, te vergelijken ook in ons model. Gaat dat heel makkelijk? Ik bedoel, Gaat de magie meteen aan het werk als u met uw pipetje aankomt en, en iets doet? Of, of blijkt er dan toch nog een magisch ingrediënt te ontbreken elke keer? Nou, bij de, bij, bij, als je naar directe interactie kijkt, als je ze direct uh, bij elkaar brengt... Ja, dan kan je feitelijk binnen een week kan je zien of die tumorcellen meer zijn gaan groeien of minder groeien. Dus je, maar, je, je kunt gewoon echt toekijken, want dat kan bij een proefdier natuurlijk niet. Dan kan je niet toekijken hoe de kanker uitzaait of, of groeit. Nee, je zou dit van dag tot dag kunnen, kunnen, kunnen volgen, inderdaad. En wij maken daarbij ook gebruik van... Uh, wat toen straks bij, uh, bij de reportage genoemd is... Uh, lichtgevende cellen. Dus wij hebben de tumorcellen ook dusdanig gemanipuleerd... dat zij een uh, groen signaal afgeven... en kunnen daarmee ook heel mooi die, de groene tumorcellen... in de context van onze uh, ja, niet-lichtgevende botcellen uh, bestuderen. Is het mooi om naar te kijken? Ja, het is fascinerend om te zien... Ook uh, het fascinerende is, is dat er in zo'n kweekbakje ja, zo'n heel proces optreedt. En het fascinerende is om te zien dat afhankelijk van de aanwezigheid van die botcellen... die tumorcellen al een hele andere vorm krijgen. Of ze gaan clusteren, dat ze in een klein clubje bij elkaar gaan liggen. En vanuit daar groeien. Dus er is echt heel visueel... kan je, kan je, kan je dat, uh, dat uh, ja, waarnemen van dag tot dag feitelijk. Ja. Maar... Alles wat u schetst. Eerst moet je bot kweken. Dan moet je die, die tumor goed erop krijgen. Het klinkt als een proces van de lange adem. Ja, wat is lange adem? Eh, nou ja, een onderzoek is jaar. altijd lange adem en volhouden. En, en, eh, maar als we kijken naar een experiment, zeg maar. Hè, we besluiten vandaag samen om ja, we willen dat experiment doen, want we willen die en die stoffen toch eens testen. Nou, dan starten we. En willen we dan de eerste resultaten hebben. Uh, ja dan moeten we toch wel drie vier weken kweken om die botcellen zo ver te krijgen en dan nog dat doen we dan co-culturen het samenkweken met de tumorcellen dus daar zijn we toch zo'n vier, vijf weken verder. en maar, dan moet Maar je voor de daden... u op het punt bent dat u echt kunt naar medicijnen kunt gaan zoeken... ik vraag dit omdat dit onderzoek ook betaald wordt door Proefdiervrij. Ja. En ik vraag mij af, activisten die, die zijn natuurlijk per definitie ongeduldig. Daar, daar ben je activist voor. Je ja. bent niet een activist omdat je zegt... nou ja, in het eeuw komt het wel goed. Nou, in die zin zijn wij als uh, onderzoeker... en ben ik misschien zelf ook wel een activist... want mijn geduld is... Uh, is ik heb niet zoveel geduld wat dit soort betreft... Hè. Uh, uh, ik heb het liever morgen resultaat. Dan vandaag. Dus in die zin uh, delen wij die, uh, die ongeduldigheid. Maar ze zijn toch wel realistisch. Van van, van blijf Nou, we hebben, we hebben regelmatig contact. En, en eigenlijk tegelijkertijd dat het contact over deze uitzending kwam. kwam ook alweer het, een, een afspraak om met hun weer eens verder te praten. En ik moet zeggen, die, die gesprekken die we gehad hebben met hun. en ik weet niet wat er gaat komen. maar ja, die lopen, verlopen in een zeer, zeer goede, uh, goede sfeer. En, en ook een begrip. Zo heb ik het ervaren aan, aan hun kant. Van ja, dat dat onderzoek uh, lastig is. En dat onderzoekers niet zomaar proefdieren gebruiken. Maar uh, uh, dat daar wel degelijk uh, overwegingen achter zitten. Om, om, een proef, om een proefdier te gebruiken. En ook begrijpen dat wat wij doen, ja, dat dat tijd kost. Maar er kan een punt komen: dat, dat liet u al een beetje doorschemeren. Dat er toch een proefdier aan te pas gaat komen. Dat, dat zou eventueel kunnen. Is dat het moment dat de vriendschap verbroken wordt? Ik heb dat ook in, in gesprekken met hun, hun aangegeven. Dat, uh, dat ik niet kan uitsluiten dat er op een gegeven moment toch een situatie is... waarbij je dat in een, in een situatie wil bestuderen of in een context... waarbij de hele fysiologie aanwezig is. Wij kijken natuurlijk nu naar een, een, een, een, ja, een uitsnede daaruit waarbij we heel mooi de interactie kunnen bestuderen... en een model ontwikkelen waarbij we ook met name... en dat is waar Proef ook zijn in geeft... dat we migratie, het bewegen van de tumorcellen... naar de botcellen bestuderen. Nou, dat is weer barstig om op te zetten. Dat is weer barstig om te valideren. Hè, dat je, de, dat je een, uh, inderdaad een hoge specificiteit gaat halen. Dat je zegt van, nou, ik weet dat deze tumorcel naar bot moet gaan... en dat we dat ook met ons model dan ook zien. Nou, dat, is, dat duurt een tijd... Maar we streven er wel naar om op zo'n moment te komen dat we dat model zouden kunnen gebruiken om het aantal stoffen dat eventueel in een diermodel, en welk diermodel is dan het tweede, maar in een context waarbij je ook het loskomen van tumoren, van tumorcellen uit de primaire tumor zou kunnen bestuderen, dat we dat uh, eventueel zouden moeten testen. Ja. Laten we nog eens een uh, proefdier voorstellen aan de luisteraar. Herman Spijnk, celbioloog verbonden aan de Universiteit van Leiden. Die gaat ons vertellen over zijn enthousiasme voor het zebravisje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakken per plank. Zeg maar een metertje of 15. Ja, een meter of 15. Zoiets. Ja. En dan vier, vier etages hoog vier etages. aan allebei de kanten. Ja, dus ja, je er zitten kan een paar duizend vissen toch ja. hier zitten. In alle leeftijden, dus van hele kleintjes, je ziet al, van nog geen, uh, nog geen halve centimeter tot uh, volwassen beestjes van uh, nou, centimeter of drie, vier. En als je hem nou moet beschrijven, hè, als we er nou zo naar kijken, wat, hoe ziet hij eruit en wat vind je er nou heel mooi aan? Nou, op zich is het een leuke vis om te kijken, want hij heeft leuke streepjes en een beetje glanzende uh, ja, uiterlijk. En toen, toen ik uh, kind was, had ik ook een aquarium, maar had ik ook zebravisjes. Dus in die zin is het een leuk beestje. Maar wat maar, maakt hem nou zo, zo... Nou, kijk, eigenlijk maakt uh, de, de, de hele volwassen vis niet het verschil. Hè? Wij zijn met name geïnteresseerd in de jonkies die die beesten leggen. Uh, hele kleine, doorzichtige embryootjes. En dat zijn de proefdieren die wij gebruiken. Dus wij gebruiken ze ook eigenlijk alleen maar tot ze vijf dagen oud zijn... En op dat moment hebben ze bijvoorbeeld ook de hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld. En terwijl ze dan op dat moment wel bijvoorbeeld al ziektes kunnen krijgen zoals tuberculose. Maar dan denk je toch bijzelf, zebravisje, mens? Hm. Nou dat klopt ook wel. Voor sommige dingen is een zebravis echt niet te vergelijken met een mens. Ik bedoel, een zebravis heeft geen longen natuurlijk. Dus als je denkt aan longziektes, dan is dat niet de meest nee, verantwoordigende ziekte misschien, maar aan de andere kant, de wordt nu ook, ook in onze groep veel gebruikt voor kankeronderzoek en uh, het is nu uh, zeker een van de grote problemen in, in kankeronderzoek dat we nog steeds niet goed snappen hoe kankercellen op een gegeven moment gaan migreren door ons lichaam heen. En wat wij nu in de zebovis heel mooi in die embryo's kunnen laten zien, die zijn heel klein en doorzichtig, dus je kan daar met een microscoop heel goed in kijken, kunnen we heel goed het gedrag van die kankercellen bepalen. Dus het bijzondere is dat deze beesten dus heel snel reageren met het immuunsysteem... terwijl ze zelf nog helemaal niet ontwikkeld zijn in bijvoorbeeld in hun hersenen en in spieren. Dus dat betekent we hebben daar een ideaal proefmodel voor dat eigenlijk ook ethisch heel verantwoord is. Want ja, ze, ze hebben nog helemaal geen gevoel, ze kunnen nog niks, maar zijn wel al geschikt om tuberculose te bestuderen. Het zebra visje bezongen door Herman Spijnk, onderzoeker van de Universiteit van Leiden. Hans van Leeuwen, dat lijkt heel erg op uw onderzoek... Hè? de migratie van kankercellen in het lichaam. Ja, ja, Durft u de vergelijking aan tussen zebravisje en uw botmodel? Nou Nee, niet direct, want de, de periode waar hij over spreekt... is er nog geen bot aanwezig in, in deze zebravissen. Uh, wij kijken echt heel primair naar de interactie tussen het bot en de betekenis van bot... in de metastase van dan met name borst en prostaat... omdat die naar bot migreren. En uh, ik denk dat de heer Spink met name kijkt naar de processen... en uh, hoe celmigratie plaatsvindt. Maar daar ken ik zijn werk in, in deze zin te, te weinig voor. Wij kijken echt naar de interactie met bot. Ja. Het kan gek lopen in de wetenschap. Marienbioloog Jasper de Goei ontdekte op de zeebodem een wel heel bijzonder proefdier, de spons. En dat bleek een ideaal model voor, voor onze darmen. Althans, volgens hem. Hij is nu aan de telefoon. Goeie avond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kwam dat dat u ineens ontdekte dat een spons op de zeebodem een proefdier zou kunnen zijn? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om uh, te zeggen dat het... Uh, het, het, is een, het is een idee, het is een, uh, een, een, een vrij speculatief idee... maar interessant genoeg, naar mijn mening, om, uh, om te vervolgen. Um, we waren bezig met het kijken naar hoe uh, cellen in sponzen delen. En dat begrepen we eigenlijk niet. Um, op een gegeven moment ben ik gaan samenwerken als marinebioloog met uh, pathologen onder andere en celbioloog van uh, de Maastricht Universiteit... En om elkaar te begrijpen, um, vroegen ze mij, wat is een spons? En toen antwoordde ik, nou, uh, het is niet heel veel meer dan een, dan een opnamesysteem. En toen begonnen ze door te kijken naar, naar histologische plaatjes, dus hoe een spons van binnen eruit ziet eigenlijk. En toen viel het hen op hoeveel uh, het weefsel lijkt op een, uh, op een darmweefsel. Want even en... voor de duidelijkheid, een spons, daar wordt wel eens aan getwijfeld, maar je zou het wel een dier moeten noemen? Uiteindelijk, ja. Zeker. ja. ja maar nee, dan wel een heel simpel dier? Het is, uh, is uh, zo'n beetje de, de eerste vorm van meercelligheid uh, op aarde. Dus het is, het is een, een heel oud dier. Het is eigenlijk onze oudste meercellige voorvader. En hij is al uh, 700 miljoen jaar geleden uh, kwam die al voor op aarde. Dus het is echt, echt heel lang geleden. En wat doet dus, een spons eigenlijk? Ik bedoel, hoe complex is het leven van een spons? Nou. Ja, die sponsen die die, die houden het toch al behoorlijk wat langer vol dan, uh, dan wij uh, wat dat betreft. En uh, ze komen ook uh, in principe op, op uh, overal op de aarde voor. Er zijn, er zijn zoetwatersponsen die. In de Amsterdamse gracht uh, leven en die kom je ook tegen in Singapore. Dus Dat zijn kosmopolieten, die komen overal op de wereld voor. En, en in, uh, in de zee um, zijn ze belangrijk in, uh, in het filteren van water. Dus de, de recycling van energie van, van, van ecosystemen. Dat, dat is misschien een beetje te ver. Maar wat, wat belangrijk is dat um, in al die 700 miljoen jaar, dat het het eerste aangelegde... Systeem wat die meer celligheid nodig had, hè, die cellen, die, die, moesten, die, zijn, die waren in één keer van elkaar afhankelijk. Was een systeem wat, wat energie of voedsel opneemt en, en distribueert in, uh, naar de rest van de cellen. Wat, dat is wat een spons doet de hele dag, vreten en scheiten. In principe wel. Ik zeg altijd maar, het is, het is een mond en een kont, eigenlijk uh, simpel gezegd. Is er een overeenkomst tussen de menselijke darm en de spons? Lijkt het op elkaar? Nou. Het, het lijkt zeker op elkaar. Nogmaals, is, dit, dit zijn allemaal uh, zeer, zeer vroege uitspraken, dus daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar um, het lijkt erop alsof um, de celdeling en de manier waarop een, een, uh, een sponsor ziet en waarop hij zeg maar, zijn, zijn, zijn cellen organiseert, dus dat gaat dan over uh, hij maakt nieuwe cellen en hij gooit eigenlijk zijn oude cellen eruit, dat lijkt heel erg op hoe wij in onze eigen darmstelsel dat ook doen. Hè? Dus, dus het darmepithel dat vervangt zich uh, uh, bij ons ook, hè? bij de mens. Dat duurt ongeveer drie dagen, geloof ik. En dan heb je een, een nieuw darmepithel. De spons doet het alleen veel sneller. Die doet dat in een halve dag ongeveer. Als, als de spons een van de eerste meercellige dieren was... kan je dan stellen dat misschien de mens wel vanuit de darm ontstaan is? Dat, dat wij eerst darm waren en daarna de rest? Of, of draaf ik nu door? Nou, dat, ik vind het gewoon een interessante gedachte, want het is natuurlijk, um, uh, nogmaals, als je alleen bent, dan, uh, als een, als een le alleen levende bacterie bijvoorbeeld, dan moet je alles zelf organiseren. Maar je hoeft in ieder geval ook niet die energie naar anderen uh, toe te brengen. Als je met, met meerdere cellen bent, dan zijn er ook cellen die verder verwijderd zijn van waar het voedsel aankomt. En dan heb je dus een systeem nodig waarbij je energie niet alleen op kunt nemen, maar ook uh, ja, kunt, kan distribueren over, over de rest van de cellen. En, en dan is een een interessant, laat nou, ik zou zeggen, model. Omdat de, de vorige sprekers hebben het daar uh, vaak over gehad. Uh, je, hebt, je hebt zeg maar een, een, een levend wezen: een, een muis of een rat of een, of, een, of een aap. En dan heb je uh, losse cellen of, of in vitro weefsels. Dus dat zijn zeg maar, dan, dan, uh, dan kweek je cellen op uh, in, een, in een bakje. Um, de spons is eigenlijk, lijkt heel erg op een heel simpel uh, model van een darm, maar is wel een heel dier. En um, als je dat, het is een, een soort van kloon. dus als je het in duizenden stukjes hakt, dan krijg je ook nog eens een keer duizend stukjes spons die genetisch identiek zijn en die je zo verder kan laten groeien. En het heeft geen zenuwcellen, dus het zal allicht ook geen pijn voelen. Dus ethisch is het best een aardig, uh, ja, een aardig model, zou ik zeggen. Dus dat is potentieel uh, het uh, proefmodel voor darmziekten en, en darmaangelegenheden, de spons. Ja, nou ja, ik, bedoel, ik, vind het, ik, vind het, uh, ik vind het zelf een heel interessant iets. Ik ben daar overigens um, uh, niet, niet op dit moment heel erg mee bezig, omdat het een, ja, een, een vrij. Uh, laat ik zo zeggen, een apart idee is. En wat de vorige spreker ook zei, het is, het is ook moeilijk om iets wat heel nieuw is... Hè, daar is geld voor nodig, daar is ook durf voor nodig van... ja, uh, dat duurt misschien heel lang voordat je iets concreets in handen hebt. Maar ja, ik zou, ik zou toch graag uh, willen zien dat... dat hè, het is een beetje het out-of-the-box denken misschien... waardoor je uh, op, een, op een model komt waar je nooit aan gedacht had. Um, en dat vind ik een interessante gedachte. Marinebioloog Jasper de Groei hartelijk dank voor de toelichting op de spons als proefdier. Gaan we naar ons derde verrassende proefdier in deze contest van proefdieren. Wie had ooit gedacht dat een minuscuul model zou kunnen staan voor de mens? Celbioloog Gert Janssen van het Erasmus MC stelt ons voor aan het wormpje C-Elegans. Ze zijn uh, 1 mm groot en, en lang en smal... Ja, het is ook echt een van de kleinste diertjes die er bestaan. Even door de microscoop kijken. Oh, allemaal kleine witte flubbertjes. Ze zijn dus heel doorzichtig. Ja, ze zijn helemaal doorzichtig. Dat is ook wel handig. We kunnen dus ook met de microscoop met een grotere vergroting kunnen we ook echt door het wormpje heen kijken. Stel dat ik hem weet ik, zo groot als ons zou kunnen maken. Uh, hoe ziet hij er dan uit? Als hij tegenover me staat, heeft hij dan heeft hij ogen? Nee. nee, het is een buisje. Uh, aan de punt van zijn neus pompt hij het voedsel naar binnen. Dus er zit een opening helemaal op de punt van de neus. En aan het eind, uh, vlak voor de staart, zitten uh, de anus. Uh, verder is die huid eigenlijk bijna helemaal gesloten. Alleen helemaal op de punt van de neus zitten hele kleine openingen, een soort neusgaten. Uh, waardoor hij kan ruiken en proeven. Uh, en verder is hij gewoon helemaal dicht. En er zit, nee, halverwege zit uh, de opening waardoor de eitjes worden gelegd. Wat, wat maakt hem nou in jouw ogen de meest briljante proef die je, eigenlijk, die je kan bedenken? Uh, het hoofdpunt is dat ze eigenlijk hetzelfde doen als wat wij doen. Dus de, als je de armen en de benen wegdenkt is de, de, de grove structuur hetzelfde. Ze hebben spieren, ze hebben zenuwcellen, uh, ze hebben een darmstelsel, ze hebben een huid. Uh, en ze reageren op de omgeving. Uh, en al die processen lopen grofweg op dezelfde manier als het bij ons loopt. Maar ze reageren natuurlijk niet. Dat lijkt me ook wel weer een beetje jammer. Dat als je het lab binnenkomt, dat ze niet denken... Ah, leuk, Gert Janssen is er weer. Ja. Nee, nee, nee, ik heb ze nooit zien juichen als, uh, als, uh, als ze mij zien. Nee. Soms, euh, dat is wel grappig, als het voedsel op is... dan gaan ze op die plaatsen liggen waar het laatst nog voedsel was... en soms kan je daar een boodschap in lezen. Celbioloog Gert Janssen die Annemieke Smit enthousiast probeerde te maken... voor zijn lievelingsproefdier de C. elegans. En voor sommige kinderen lijkt het medicijn te laten komen... zoals onder andere voor in Sovie... Dat is droevig nieuws natuurlijk. Jos Kleinjans en Hans van Leeuwen die zitten hier in de studio. En um, we hebben het over proefdieren. Zal er uiteindelijk nog um, een onderzoek blijken te zijn... Waar, waar je toch altijd dieren voor nodig hebt? Waar je nooit van afkomt? Uiteindelijk uh, is het erg ver weg. Hè. Daar kunnen we niet helemaal over zien, denk ik. Kijk, uh, je kunt je natuurlijk voorstellen dat zaken als hersenfunctie in een buiten buitengewoon moeilijk uh, te, sim te simuleren zijn. Dus je kunt je hormoonregulaties, verschillende niveaus van functioneren, het lichaam bij betrokken worden. Dat zijn natuurlijk zaken die, uh, die moeilijker liggen. En, um, ja, het klinkt misschien een beetje abstract, maar het heeft ook wel veel te maken met de vraag die je stelt. Als je dus precies wil weten hoe een biologisch mechanisme in ons, in ons lichaam in elkaar zit, en wil heel erg precies beschrijven, dan wordt dat natuurlijk wel lastig in zo'n kweekschaaltje, want je mist nou eenmaal een aantal dingen. Maar als je zegt van ja, zoals, een, hè, zoals een, in mijn vakgebied, ik wil kunnen voorspellen en ik accepteer een bepaalde mate van onzekerheid. Uh, hoe chemicaliën zich gedragen... en hoe dat, wat dat betekent voor een risico voor de mens... Ja, dan uh, stel je wat dat betreft een minder rigide vraag... als het om mechanismes gaat. En dan kun je dus wel een stuk verder komen... Maar het lijkt soms wel alsof, alsof we met meerdere maten uh, meten. Dat we aan de ene kant, als je een onderzoek op een rat wil doen... dan, dan moet je honderd formulieren invullen... en precies uitleggen aan de ethische commissie... wat je met die rat wil gaan doen. Terwijl een paar honderd meter verderop... Uh, de overheid bezig is om, om allerlei ratten uit te moorden. Gewoon omdat we ze als overlast beschouwen. Ja, ja ik denk dat... Uh, ik, laat ik zo zeggen... Het... Mahatma Gandhi heeft eens een keer gezegd dat je de, de, het niveau van beschaving in een samenleving kunt afmeten aan de manier waarop ze met hun dieren omgaan. Niet met hun proefdieren, maar hun dieren. Dus ik denk dat als je samenleving zorgvuldig met je dieren wil omgaan, eh, dan vijst dat natuurlijk een, een bredere kijk dan alleen maar te kijken wat er in een laboratorium gebeurt. Aan de andere kant, eh, mensen zijn natuurlijk hoe, simpelweg ook tamelijk egoïstische dieren. Nou, alle dieren zijn waarschijnlijk egoïstisch. Dus als ze zich bedreigd eh, weten, bijvoorbeeld door het feit dat er te veel ratten in bij zijn, infectieziektes en de hele ja, dan grijpen ze gewoon in. En dat betekent dus dat we eigenlijk een vraag naar onze eigen beschaving stellen. Ja, en fruitvliegen moet je ook al een, een heel protocol invoeren. Ja. Is het, zou het uiteindelijk ook niet, um, Hans van Leeuwen, mogelijk zijn... om het in de computer te doen? Dat als we op een gegeven moment zo goed de werking van cellen um, kennen... En, en, en van DNA en van, van alle genetische factoren... Dat je, dat je gewoon een computermodel maakt. Nou, dat is natuurlijk wel uh, waar het hard aan gewerkt wordt. Ook om proberen uh, modelsystemen in silico-modellen te maken... die voorspellend kunnen, kunnen werken. En ik denk dat daar... Uh, uh, mathematische biologen en, en systeembiologen... Uh, uitermate belangrijk in zijn voor de komende tijd. Maar als ik zie hoe complex het al is op één celniveau... de cellen waar ik naar kijk... en je wil dat op een gegeven moment uitbreiden naar uh, een uh, volledig uh, dier... Uh, dat dat lastig zal zijn. Maar ik denk wel dat het een hele belangrijke weg is om te gaan. En daarmee zijn we eigenlijk terug om, om de fysiologie heel belangrijk te maken... en het, het belang van organen in relatie tot elkaar te bestuderen. Ik wil gaan nog aanvullen op, op, op wat toen straks... Uh, de, de vorige vraag, een van de vorige vraag. Ik denk dat we misschien ook veel meer... Um, humane, unieke, uh, klinische casus moeten gaan benutten en uitnutten. Wat bedoelt u daarmee? Nou, we hebben nu zoveel uh, technieken beschikbaar dat wij ook... Um, zeg maar uh, zeer ernstige, uh, dat, ja, dat heette dan, dan monogenetische ziektes... zouden kunnen gaan we studeren door de patiënt... maar ook de naaste familie te gaan analyseren. Waarbij we al uh, kunnen vinden welk gen daar een rol bij speelt. En op die manier ook een database opbouwen... zodat we veel beter zonder dat precies in een dier uit te nokken of transgeen te maken, vanuit een humane context kunnen gaan bestuderen. Ik denk dat dat ook een belangrijke weg is die we nu kunnen gaan... met de technieken die beschikbaar zijn. Dank aan jullie beide. Jos Kleinjans, hoog, hoogleraar Toxicologie aan de Maastricht Universiteit... en Hans van Leeuwen, hoogleraar Calcium en botmetabolisme aan het Erasmus MC. Als uitsmijter wilden we nog even luisteren naar het verhaal van onderzoeker Peter Klaren... die zijn proefdier opat. Ja, nou, de allereerste keer dat ik tilapia had, dat kan ik me wel herinneren. Ik heb uh, de grootste schubben uh, met een kroonkurk verwijderd. Dus dan heb ik een, uh, een zware pan gepakt en daar is wat roomboter in gegaan. Tot het vlees wit werd en bijna van de gaten afviel. En dat was een hele lekkere vis. Die vis die kwam van het lab, van een experiment. Soms fungeren dieren als bron bijvoorbeeld om DNA uit te halen nou, met, met, met, met, met één... Lever uit de vis, daar haal je zoveel DNA uit. Nou, dat, dat, kun je, dat is een lifetime supply van DNA. En, en daar moet je soms een vis voor doden. Dat kan niet anders. Nou, en, en die vis die hebben we toen thuis klaargemaakt. Kijk, in, in andere laboratoria worden vaak toxicologische proeven gedaan. Nou, daar eet je natuurlijk niet op. Maar als het gewoon dieren zijn waar niks mee gebeurd is, zogezegd, dan, dan eet je ze wel eens op. Maar die tilapje kan ik me nog wel herinneren in het studentenhuis. Met een met studenten, die toen net een paar dagen op mijn lab was... En uh, we willen weer heel erg vliegten op elkaar. En dat is nou mijn vrouw waar ik zo meteen weer terug naar huis ga. Peter Klaren, die zijn proefdier op had, opgetekend door Frederik Melman. Dit was Labyrinth Radio voor vanavond volgende week. Dan zijn we er weer tussen 8 en 9 op deze zender Radio 1. En dat is dan alweer de laatste aflevering van Labyrinth van dit seizoen. Meer informatie over deze en andere uitzendingen te vinden via onze website www.labyrint.nl En nog dank aan alle mensen die hun oplossing voor het vraagstuk van het universum vorige week aan ons gemaild hebben. Ik kan u verzekeren, we hebben al uw uh, oplossingen met veel aandacht gelezen. Hartelijk dank Daarvoor, en als u het alsnog weet, stuur het ons dus via de website www.labirint.nl. Straks op deze zender: Het Journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren. Wens u nog een prachtige avond. Radio 1 Sportzone, 9 weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Van de voorzitter. mix van nieuws en sport. The world is what we do here. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Het EK Voetbal. Gaat het is het open. Wimbledon, de Tour de France. En als klap op de vuurpijl. Representing the De Olympische Spelen. Van 8 juni tot 12 augustus. Goud ja, hoor. De Radio 1 Sportzone. Het nieuws van alle kanten. Norty Jazz nog een keer beleven op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Keys, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Ari en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNortyJazz. Com. Vanavond in Brandpunt Geert Wilders en zijn gevecht tegen Europa. Krijgt zijn advocaat de Nederlandse staat op de knieën? En waarom faalt Oranje zo vaak op beslissende momenten? Een verklaring voor het syndroom van net niet. Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao Dit is Radio 1.